9 uur. Dit is dooral Negens met het NOS-journaal. De Chinese president Xi heeft de Amerikaanse president Trump... in een telefoongesprek over de Noord-Koreaanse crisis opgeroepen... voorzichtig te zijn. China hoopt dat de partijen zichzelf beheersen... en niets doen dat de spanningen kan vergroten, zei Xi... volgens de Chinese staatsmedia. Volgens een verklaring van het Witte Huis... onderstreepten Trump en Xi hun gezamenlijke verplichting... om te streven naar vrede en stabiliteit op het Koreaanse schiereiland... Volgens de verklaring zijn beide het erover eens dat Noord-Korea moet ophouden met zijn provocatieve en escalerende gedrag. President Trump sluit militair ingrijpen in Venezuela niet uit. Op zijn golfclub in New Jersey zei hij dat Amerika veel opties voor Venezuela heeft. En dat de militaire operatie zeker iets is waarvoor hij zou kunnen kiezen. Met zijn opmerkingen lijkt Trump in te gaan tegen het beleid van zijn eigen regering. Het Witte Huis wees eerder een verzoek af van president Maduro om met Trump te praten. Nederland heeft een deltaplan nodig voor de mobiliteit in de Randstad... dat zegt de nieuwe directeur van het Rotterdamse openbaar vervoerbedrijf RET, Maurice Unck. Tot 2035 is volgens hem jaarlijks 1 miljard euro extra nodig... voor onder meer het ombouwen van trein naar metrolijnen... en het verhogen van de frequentie. Zo niet, dan verliest de Randstad de concurrentieslag met metropolen... als Londen, Parijs en het Roergebied, vreest hij. Unck wil ook een deel van de treinverbinding tussen Den Haag en Dordrecht... ombouwen naar een light rail... Een soort combinatie tussen trein, metro en tram. Het weer is bewolkt, op veel plaatsen regent het. Vanmiddag in het westen langzaam droog en opklaringen. In het oosten blijft het regenachtig. Het wordt 18 tot 20 graden. Dit was het NWS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is van de ANWB. Er staan geen... U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Zandvoort heeft het En jij beleeft het Zon. Zon. Zon Zee Zandvoort Een Zomerhit ZOMERHIT FM! Dit is de zomer van ZFM Met nu Toebak leeft Alles is iedere keer weer hetzelfde Bij Toebak leeft Bij ZFM Come so easily This doesn't have to end Klassieker in de zaterdagmorgen. Ja. ja, sorry. Dat was lachen mijn grapjes. Dat is ook een beetje stom. Goed, zover deze plaat. When did your heart go missing? Um, messing? Nee, missing. Van Rooney. Die is zes minuten over negen, beste luisteraars. Het is er, weer tijd voor... Nee, niet voor Veronica, wel voor deze. Een kijkje in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? Nou, het is niet voor niks dat nou, die jingle daar stond natuurlijk van Veronica. Want namelijk eh, op 12 augustus 1975... de MV Noordery, de voormalige zendschip van Veronica... wordt de haven van Amsterdam binnengesleept en in beslag genomen. Ja. ja, precies. Dat was toch altijd mooi, ja, Veronica? Ja, gelijk. Was Want? het ook zo dat uh, uh, in 1974 hadden ze al via de pers vernomen... dat het station op 31 augustus 1974 een uitzending moest staken. En dat deze ze dus niet. Nee. Dus daarom hadden ze in 1975 die, uh, die MV uh, Motor vehicle, Nordernie? ja. Dus is, uh, dat is bakken. een lichtschip met de grote letters aan de zijkant Veronica. En uh, momenteel kan je ja. hem nog bezoeken. Hij zit, uh, ligt in uh, Amsterdam Noord. Ja, Hij is een uh, soort. Uh, is niet een, echt een. Uh, noem je dat? Waar je kan, een koffie kan drinken. Maar je kan hem uh, huren voor uh, lezingen of voor uh, meetings. En Tineke de kan je ongetwijfeld ook wel inhuren. Ja, die daar... zit je er nog steeds achter de mengtafel. Ja, ja leuk hè. Maar ja, uh, wat wil ik nog zeggen? Ja wat, ja? wat wil je er nog aan toevoegen? ik anders. Ja, want je had toen de tijd had je toch ook dat Radio Caroline. Was dat, dat was dezelfde tijd ook, hè? Ja, klopt. Ja, die hebben die nog samengewerkt. Ja. Uh, Veronica had toen het probleem met het schip. En ja. uiteindelijk hebben ze nog een heel korte periodes dus uitgezonden via de, de 538. Maar ook nog een keer via Caroline. Dus ze hadden twee ja. frequenties hadden ze dan, omdat dat was een over... Uh... Ja, ik had zo'n hele mooie radio met van die, uh, die licht erin, weet je? Van die buizen. ja En dan uh, s'nachts hoor je dan uh, Radio Caroline. En hoor je ja. dat... Uh, we hebben het over Veronica. Ja. We niet naar, die, niet naar de Caroline nou over te gaan. Hè? Precies. Geweldig, hè? Ja, het is een geweldig mythe. Maar dan hoorde je echt midden in de nacht... en dan hoorde je dan bijvoorbeeld... 50 Ways to Leave Your Lover. En dan, in die tijd was het gewoon uh, op je kamertje. Er was voor de rest geen social media. Het leven was zo eenvoudig. Toen. Ja, dat was het. Ja. En uh, als ik daaraan denk, dan denk ik van... oh. Ja, dat was ja. toch wel fijn. Goeie oudheid. Goed, ja. zo'n stukje het kopje Veronica. Wat gebeurde er nog meer? Nou, uh, kijk hoor, uh, we hebben hier nog een stukje... Japan Airlines Vlucht 123, die stort naar beneden. Dat was in 1985. Ik heb dat stukje in zitten lezen, dat is echt bizar. Want namelijk, ze zijn neergestort... en uiteindelijk lagen ze in, uh, op een, hoog op een berg... en daar konden ze niet zo goed bij komen... En uh, vier mensen hebben het overleefd. Die zaten helemaal in de, de achterkant van het vliegtuig. En uh, heel veel mensen die hebben het ook wel overleefd... Die... Lagen zeg maar. In de brokstukken lagen ze te wachten op de reddingswerkers. En de reddingswerkers konden er niet bij komen. Omdat ze... Ja, het was een bepaald gebied waar ze niet konden landen. Met, met helikopters. En uiteindelijk een paar uur later kwamen ze wel daar. En toen hebben ze dus die vier overlevenden gesproken. En die hebben gezegd... Ja, toen we net neergestort waren... Hoorden we heel veel hulpgeroep. Heel veel mensen steunden elkaar. Hou vol, hou vol. En langzaam in de nacht sterven het dat dat was ook weg. heel en, erg koud, zeker op s'nachts daar. Ja, ja, en uiteindelijk uh, bleven ze met z'n ze over. Het is een vrij heftig uh, gebeurtenis, deze uh, United Airlines vlucht uh, 232. En dat is de ene grootste vluchtramp. En daar waren, hoeveel mensen waren erbij om het leven gekomen? Ik zit even te kijken. 520. 520. 520. Ja, erg hè? Ja, ja, ja dit is ja. heftig. Ja, Wat ik ook zie, dat, dat, dat, uh, had ik, dat, ik ben niet zo van de sport eigenlijk. Nee. Maar nu zie je gewoon, in 2007 tekende Wesley Snyder een vijfjarig contract bij Real Madrid. En toen ben ik even gaan kijken, het was, toen, kost, toen hebben ze 27 miljoen voor hem betaald. Maar in augustus ging hij vanaf daar, ging hij alweer naar, uh, internation, naar, naar internationaal. In, uh, een andere. Internationaal? Ja, interna, ja nou, in ieder geval vier jaar contract. 15 miljoen, dat is hij allemaal af in prijs. En toen is hij in 2013 alweer naar uh, Galatasaray uh, overgebracht. Naar uh, Turkije. For, en uh, daarvoor voor, slechts 7,5 miljoen. Hier, hij neemt zijn de waarde neemt af. Maar hij verdiende wel 4,2 miljoen per jaar. Hè? Oh. En er is nu net een nieuw uh, contract afgesloten. En hij gaat nu naar OGC Nice. En uh, ja, wat hij daar verdient, dat hebben ze er al niet meer bij gezet. Waarschijnlijk is het weer minder. Maar ik denk dan wel van de jeutje. Dat moet je inderdaad nagenoeg vaak Vaak verhuisd. En gisteren een heel item in... Uh, in het hart van Nederland over hoe moeilijk het was om een flat te vinden. Ik denk, waarom? Nu houdt het eens lekker op. Maar ja, dan heb ik het er ook weer over. Maar ik vind het allemaal zo over de top. Ja, en dan winnen mensen... ze niet eens. hè? De ja. meisjes wonnen. Dat wou, ik, dat wou ik ook nog eens zeggen. Oh, zoeken. dat wil je even zeggen. Ja, en, ja, ja. en die krijgen nou een, een foto extra. Omdat ze nu Europees kampioen zijn. Maar goed, die mensen leven gewoon heel groot. En als ze zeg maar ergens gaan wonen. Uh, ja, dan moeten ze met een helikopter naar het werk worden gebracht. Het kost, kost, kost ook duur, zullen we zo Ja, maar het zeggen. kost een hoop geld. kost een hoop geld. kost duur, man. Goed, in uh, 2000, precies in 2000, de Russische atoomonderzeer Koersk zinkt in de Barendse Zee. Alle uh, 118 bemanningsleden komen daarbij om het leven. En ja, uh, het is een uh, heftige onderzeeër. Uh, hij had, uh, noem je dat, torpedo's aan boord. Daar zouden ze mee gaan testen. Ze hadden een testtorpedo. En ze hadden zoiets van, uh, die hoeven we niet echt nog grondig te testen. Of die lastnaden allemaal wel goed waren. En een van die lastnaden is losgegaan. Op een gegeven moment is er een soort uh, waterstofperoxide gaan reageren. Met een ander soort stof. Waardoor de temperatuur omhoog kwam. En uiteindelijk is deze... Uh, torpedo, deze uh, bom, nebom, waarschijnlijk toch geëxplodeerd. En de explosie is naar binnen geslagen in plaats van naar buiten toe. Waardoor dus de onderzee vol water liep. En uiteindelijk gingen er ook nog een paar andere uh, uh, to torpedo's uh, gingen, uh, uh, kwam een, to to een explosie. Dus uiteindelijk zonk deze boot tot een gigantische diepte. Waar ze niet zomaar bij konden komen. En dan heb je toch wel de dwarsigheid van de Russen die dan geen hulp van buiten af willen. En uiteindelijk dus een paar dagen later hebben ze dan wel hulp inge. inge Ingeroepen. ingeroepen. En toen was het eigenlijk te laat, er waren al, al 118 eh, opvaren al verdronken. Want uiteindelijk heeft ja, het, uh, het, uh, het Nederlandse bedrijf uh, Smittak International en Mammoet hebben, uh, hebben het geborgen. Het, uh, het schipje. Okay. De onderzeer. Ik wou nog even melden, ook dat het vandaag precies 918 jaar geleden is, dat uh, Godfried van Bouillon <laughs> die, uh, die heeft de Sarazenen verslagen. En het Koninkrijk Jeruzalem werd gesticht. Okay. De, de, de godvriend van Bijon was een van de eerste ridders. Die begon met die uh, kruistochten. Oké. Okay. Dus uh, die is dus... Uh, hij, is ook hij is ook uitgeroepen tot de eerste koning van het koninkrijk Jeruzalem. Maar hij weigerde die titel gewoon. Dus uh, ja, het is wel heel bijzonder. Dus oh. uh, nou ja, dit is... Het, uh, uh, ja, het Het heeft wel bestaan. Hè? Het was een kruisvaardersstaat die van 1099 tot 1291 in uh, Palestina bestond. Grappig, hè? ja geenige bezigheden. Nou, nog eentje dan. Uiteindelijk, Desi Bouters wordt president. De inauguratie was in 2010. Desi Bouters, die vroeger ooit in Nederland heeft gewoond. Hij, volgens mij is hij ooit nog manager geweest van een handbalteam hier in Emmen Dacht ik dat hij gewoond had. En omdat dit allemaal alle eindjes een beetje aan de kamers knoop... had hij ook nog eens bijbaantje dat hij uh, porno boekjes verkocht. Wat? Ja, porno boekjes verkocht hij. Kijk, ja, ik geloof ik niet. Deze Maar goed, ja. Het laatste woord over deze bouten is nog niet gezegd, hè? Dat hebben we allemaal wel in de gaten. Lopen. Straks de verjaardagen. Maar is het, tijd voor, is, het, is het alweer tijd voor koffie? Dacht het wel, hè? Doen wij even een uh, moppie muziek, dames en heren? Het hele studeertje van The Kings of Leon wordt wel een beetje leeggetrokken. om maar weer eens een singeltje te vinden. En uh, The Reverend was uh, de vorige plaat, volgens mij. Uit mijn hoofd, ik het niet zeker. Goed, Van de Wals is dit de volgende Around the World. The Kings of Leon. Irritanter, agressiever opstelt eh, tegenover het eh, Westen is het van belang dat we laten zien hier dat we als Westen verenigd zijn. Durf agressief te zijn. Dus klappen en korte klappen. Mm. Ja! Kings of Leon en Around the World. Round the World en Around the World. Ja, het lijkt wel een beetje een uh, Nederlands beentje. Hoe heet die ook weer? Uh, Richelle had vroeger een, uh, vroeg een plaat met Around the World. Maar goed, je hebt uh, meerdere plaatjes die over een rondje rond de wereld gaan. Uh, we zitten namelijk uh, midden in de verjaardag. En uh, we doen een kleine greep eruit. Wacht even. Helemaal goed. Goed, ja, maak je uit. Maak er een beetje een rommeltje van. Degene die vandaag jarig is, is Hein Simons. En dat is natuurlijk uh, Heintje. Ja, en Heintje. Heintje, Heintje van uh, mama? Ja, Heintje. Je oh. uh, oh. kent hem al. Uh, wat ja. is. Het Dit is ook Heintje. En de zand, de ja, maar dat is Heintje Davis. idioot. Ja, dus let nou eens er een beetje op. Je bedoelt deze. Mama. Ja. Hoe, hoe oud is hij geworden? Heintje is 62 geworden. Je bent de liefste van de hele wereld. Dan een goede tekst altijd voor je moeder. Ja, zeker, Goh, zeker Wie is een meer, meerjarig? Ja, ik heb, uh, uh, hij is vandaag 50 geworden. Regilio Oeh, Onze knokker. Ja, precies. Onze uh, vrouwmishandelaar en zo. Hè? Ook een beetje wel. Regilio, hey, hou eens op. Regilio. Precies, knock-out, helemaal klaar. Goed, degene die vandaag ook jarig is, Pat Mantini. En dat is een, een, een, een, gitaar, een, een gitarist uit de jazz scene. En heel veel mensen zullen hem niet kennen. En hij speelt vaak met, uh, met bekende mensen. Zoals onder heeft hij samengewerkt met David Bowie. En ik kan me nog herinneren dat deze plaat uitkwam. En dat was toen uh, bij een film. En dat was film Falcon and the Snowman. En dat was dit. Oh ja... Zo mooi en meeslepend. Het ging over een spionage. La la, la, la la Die stem ook zo mooi en dramatisch neergezet in dit nummer van uh, Pat Mantini. This is not America. En Pat Mantini uit het wordt 63. Valt 63. wel. Alweer. Ik dacht, ja. dacht dat die oude was trouwens. Net zo oud als mijn vriendje. Ja, kijk ja. aan. Uh, vandaag, wie is vandaag ook jarig is: Tanita uh, Tickerham. Oh. 48 geworden. Tanita Tickerham. Heb je die? die? Ja, dat is uh, van deze plaat. Ja. Oh, die plaat heb ik zo vaak gedraaid. Mooie plaat. Echt. Maar er plaats. schijnt een remix geweest te zijn in 1996. Nou, en dan ben ik wel benieuwd hoe die is. Ja, nou. Is die dan uh, echt uh, een beetje upbeat en dat zo? Dat lijkt me wel. Dus ja. we moeten eigenlijk even kijken. Dit is uit de jaren 80. En ja. uh, goed. Denid de uh, TikRind vandaag 48. Ticker. Ja, het zijn altijd mensen die dan grappig is, die zijn dan toch jonger dan jij bent. Dat je denkt, hé, hey, maar die draaide ik. Toen was ze toen, toen jonger dan ik toen ik net op de radio was. Ja, Wat een Goed, vandaag zal hij ook jarig zijn geweest. Willem Vocht. Vocht, ja, Vocht, moet je het uitspreken. Is de omroeper van de Afro. En uh, hij uh, is al overleden in 1973. was hij 84. Maar hij is de opzetter zeg maar, van de Afro. Hij oh, hey, is, het, is het een beetje beginnen op te zetten. In, des, uh, in de jaren... Ja, in het okay. de jaren 20 al. Het bestaat al heel lang de Afro, geloof ik. Goed, verteld. En dan voor de jongeren onder ons. Vandaag wordt 25 jaar Cara Vigne. Dan denk je, wie, uh, hoe de wie de ja, hoe de Ja, fuck, yeah. Maar uh, ik, ik ben toevallig vast naar een film gegaan. En ik had zo van, wie is dat dan? Brits fotomodel, mannequin, zangeres, actrice. Maar zij speelt dus een hoofdrol in de film... Uh, Valerian and the City of a Thousand Planets. En die draait nu in de bioscoop. die heb ik gezien, dat is een van de sci-fi film... De film was niet geweldig, maar het is een mooie meid. Een sci-fi film. Een sci-fi, ja. een science-fiction film. Als ik er niet hoef, nou, hoef te kijken, dan doe ik het ook niet, hoor. Nee, dat doe ik okay. niet. Maar het is wel leuk. Maar ik had ook wel het idee van dat wij een beetje de oudste waren in de zaal. En is, voor jongeren is het dan van... Oh, zij er. Ik heb dat met Transformers. Heb ik naar even Transformers te kijken. Ik, van, ben je erheen geweest? Nee, maar goed. Oh, maar dan, ik heb ook zo dan, van, nou, daar wil ik ook niet heen, hoor. De Transformers, denk ik, het zijn, het zijn robots die dan een auto worden. Ja, Wat? die zijn eigenlijk van een andere planeet. Uh, ja nee om het allemaal maar even duidelijk te maken apart, allemaal zijn allemaal onderop leden goed degene die vandaag ook jarig zou zijn geweest ik heb, hij, dan kom ik op zo iemand dat heet je Guy Gibson is die van die gitaar van de Gibson gitaar nee dat was een, uh, een uh, Britse bombardementspiloot, en hij is al overleden in uh, 1944 hij was toen maar 26. hij was gewoon heel goed in het uh, besturen van uh, een uh, noem je dat een een, een, een, een, een, een vliegtuig nu oh? dat hij nee, een. Uh, je noemt je geen vliegtuig. Een raket. Toch? Nee, nou goed, degene waar je uh, bommen mee afgooien, af. mee drop. Maar goed, uiteindelijk. Uh, dat is toch uh, gewoon een bommenwerper? Is hij, zeg maar, door eigen vuur is hij om het leven gekomen. Ah, ja, ja, ja. Hij uh, wilde zelfs uh, doorgaan. Uh, uh, in uh, Engeland hadden ze zoiets van... Je hebt genoeg gedaan. Je mag uiteindelijk zeg maar, achter de bureau plaatsnemen. Dat wilde hij niet. Uiteindelijk ging hij toch nog weer vliegen. En werd hij door eigen vuur werd hij neergeschoten. Okay. Tragisch verhaal. Ja, sorry, daar ben ik dan even, blijf ik een beetje in hangen dan. Ik heb nog één iemand die vandaag oh. 2047 jaar geleden overleden is. Cleopatra. Oh. Kleo, echt waar? Op 39 jaar leeftijd. De laatste koningin van Egypte. Oh. Nou, die wil ik toch even noemen. Zeker weten. Moetke. Goed. Zweervolle muziek hier. The National. The System Only Dramas. Maybe I you think. And I can tell that somebody sold you. We said we'd never let anyone in. We said we'd only die of lonely secrets. The System Only Dreams in Total Darkness. You're hiding from me We're in a different kind of thing now All night you're talking to God Said we'd only die up. De National. Fake Empire heb ik vroeger heel veel gedraaid. Ah, oh, dit hoor. Scopen in Nederland, mocht je nog interesse hebben. Ja, ze spelen 25 oktober in de AFORS uh, Amsterdam. Kijk even wat kaarten. En dit is de laatste single die heet. Ja, het is een hele mondvol. Uh, The System Only Dreams in Total Darkness. Haha, <laughs> hey, leven heeft even zin. Jij en je radio, dames en heren. De National, dames en heren. Fake Empire ontstaan in 1999, hè? Ja, dames en heren. Ja. Dat is meer even een moffie tijd geleden. Uh, oh nee, dames en heren, zak af. Uh, beste luisteraars. Beste luisteraars. Oh, ik ja. probeer ook mee te doen met de het, met het trend. hè? Ja, precies. Ja, lukt het niet helemaal. Goed. vertel. Maar, er, weten jullie het misschien? Uh, de, vandaag is dus de Internationale Dag van de Jeugd. En de Verenigde Naties, de, dat is dus wel iets heel hoogs, ja? hebben deze dag uitgeroepen in 19, vanaf 1999 tot Internationale Dag van de Jeugd zodat deze dag volledig in het teken staat van kinderen van 15 tot 24 jaar. En dat is de officiële definitie van jeugd hè, bij de Verenigde Naties. En wat zij betekenen voor de wereld. Want enkele jaren van nu zijn zij het die uw eten prakken... en u rondrijden door een park als Nederland sterk vergrijst. De dag is verder bedoeld voor het ontwikkelen van kansen voor kinderen in zowel rijke wacht, ja, wacht. als arme gebieden. Dit is een serieus bericht van de staat. Dit is echt de dag van de jeugd. Ja, maar wacht, dit is door de VN ingeroepen. En dan noemen ze. U eten, prakken en rondrijden door een park als Nederland. Ja. Dat is een serieuze tekst, daar hebben ze over vergaderd. Hebben ze ja, niet Ja, ik denk het, maar het is een van de reciten. Die heet welkom Oké, okay. Ja goed, denk ik uw zo. eten, prakken en rondrijden. Ik, ik in zie park. hier dus gewoon uh, weinig over. Want ik heb in 2013 wel wat gezien, in 2014. Maar hier in 2017 staat alleen maar uh, de issue kalender, Dus het is een issue. Maar okay. voor de rest helemaal geen acties, niks. Nou, het is en dat vind zeer ik wel heel belangrijk. raar. Maar er zijn zoveel herdenkingsdagen. Want ja. Bijvoorbeeld in augustus heb je dan uh, de internationale nale dag van de herinnering aan de slaafhandel en de afschaffing. Maar, maar, maar deze dag. En morgen. Oh, dit is wel heel belangrijk. Ja? Is het linkshandige dag? Linkshandige dag? Ja. Zod, ja? Uh, mijn uh, zoon is linkshandig. Oh, nou, dus morgen moet je het vieren. Hij is morgen. Uh, ik kan me herinneren, dat vorig, vorig jaar hebben we het er ook over gehad, linkshandige dag. Ja? Ja, ja? ja, maar ja, dat is nu natuurlijk... Maar het grappige is wel, linkshandige schijnen altijd creatief te zijn. Maar ik heb bij hem nog niet kunnen bemacht, be, be, be, be zien of eh, ontdekken dat hij echt zo heel creatief is. Nee? Dat, nee, dat is toch wel waar. Al apart, dat nou, hoorde links dag. misschien moet dat dag. nog komen, want uh, zijn hersenkwappen nog niet klaar, toch? Of? Nee, ga <laughs> Linkshandig voor, en dyslexisch Dan moet je toch super creatief zijn, zou je denken. Ja. Ah, sorry, hij ja, luistert ja, ja, ja, ja, gelukkig ja, ja. niet. Dus dan, uh, dat, dan val ik hem wel een beetje af. En degene die je eigenlijk niet hebt genoemd... en dat had ik wel verwacht die vandaag jarig zou zeggen... is Radcliffe Hall. En het was namelijk een schrijfster die openlijk vooruitkwam... in de jaren tachtig van de vorige eeuw. In de 18 zoveel. Die er openlijk vooruitkwam dat ze homoseksueel was. Dat ze dus lesbisch was. Hey, en, daar heeft ze <laughs> hey, en daar schreef ze dus uh, boeken over... En eh. Uh, nou ja, goed, dit, dit, dat had je echt moeten uh, roepen, hè? He? He? precies. Radcliffe Hall. Oh? Dat was een lesbische vrouw die heeft onder andere een boek geschreven. Het bekendste werk van haar is The Well of Loneliness. Ach. Ja, oh God, ja. Oh God. Ja, dat boek heb je nog gelezen. Daar kwam niet iedereen. Nee. Goed, goed. zij zou dus jaren zeggen geweest Oh, mag... was die, inderdaad. Ze, ze, ze zat echt aan het begin van de vorige ja. eeuw. Ja, in die tijd was dat dus uh, not dan. Nee, is not dus dan. Maar al, dat... die, al die vriendinnen die samen woonden, nou, dan weet je eigenlijk wel genoeg, denk ik wel. Zo. Ja, dat weet dus ik Dus Er is toch gewoon hoop geheim gevoezeld. Ja, nou misschien wel, maar ik vind het wel goed dat dat soort mensen gewoon, gewoon vooruitkomen. Ja. En ze zal het wel, wel redelijk met hun nek zijn aangekeken. Zeker door de familie in die tijd. Dat is helemaal niet zo makkelijk. Goed, nou straks wel meer wetenswaardig onder andere Dialon. Nee, niet Ja, Dialande keuze. Oh, maar ook ja. nog de zand voor zijn dames en heren. Ik ga hem nog even opzoeken, die ene. Ja, doe dat maar even. gaat hem maar even opzoeken. Dan draaien wij gewoon even een stukje uit de lijst. Oh ja, de People hebben een nieuwe plaat uit. Je kan het verwachten. Heerlijke muziek. Forster the people. Cage the Elephant. Was dat iets van hun of zoiets? En Age. Nog niet. Nou goed. Dit is de nieuwe single. Op het nieuwe cd'tje. Dat heet namelijk. Ja, sorry. Ik ben echt een beetje slecht voor. Scared Hard Club heet de nieuwe cd. En dit heet Lousy Eater. Lousy Eater. Ja, zoiets is het denk ik. Goed. Het is tijd voor de jala. Door de ja, ja, voor wat? De Jolande-keuze? Oh, nee, bijna. Dit is tijd bijna. voor Zandvoortse Berichten. Oh, Zandvoortse Berichten. Zandvoortse berichten. Ja. Oh, verdomme. O, o, let o, eens op. Ik ben er helemaal niet voorbereid. Het draaiboek ligt helemaal in puin, dus ja. vandaar dat er niet... Uh, ja, Mark ondanks, is er niet, hè, want hij is altijd een beetje de leiding. Ja, precies. Ondanks de gepubliceerde uh, artikel... in de Zandvoortskrant over uh, Debbie Drommel... die zeg maar een uh, artiest is. Ze uh, wordt ook wel gewoon Debbie Zandvoort geheten. Uh, zo heet ze. En uh, ze is afgelopen weekend werd ze uh, tijdens een grote tattoo conventie in Duitsland tweede... In uh, een van de moeilijkste categorieën. Best realistic. En dan moet je zo realistisch mogelijk iets tatoeëren. En er zit ook foto bij, uh, bij het bericht van een hele grote adelaar. Zijkant van een zijkant uh, van een buik volgens mij is het. Of van een halve op een been. En tijdens de uh, eerdere conventie in België. Waar ze net buiten de prijzen viel. Hield ze een grote sponsor over. Daar deed ze mee. Uh, en uiteindelijk... Uh, ja, is ze nu dus uh, tweede geworden. En dat is helemaal niet verkeerd natuurlijk. En ze is nog maar, uh, nog maar een paar jaar bezig. En ze hebben zoiets van... ik had niet verwacht dat ik zo'n korte tijd al zeg maar, uh, zal doorbreken. En goed, ze gaat nu uh, nog verder uh, rondtrekken. Naar Litouwen gaat ze onder andere. Uh, naar Curaçao, daar gaat ze ook tatoeëren. Dus daar gaat een mooi toekomst tegemoet, deze okay. Debbie Drommel. Leuk. Uh, onze eigen Zandvoort uh, Imke van der Aar... is als eerste jaar senior direct al door Badminton Nederland ingeschreven voor het komende wereldkampioenschap dat in Schotland gespeeld zal worden. Dit werd dinsdag bekendgemaakt op de website van topbadminton.nl. Het is heel lang geleden dat zo een jonge speelster op het WK heeft geacteerd. En uh, zij kwam samen met haar uh, partner, mixpartner Jelle Maas... al in aanmerking om uh, daar te mogen spelen. En het toernooi begint dus op maandag 21 augustus. En op zondag 27 augustus worden de finales gespeeld. Nou, We zijn echt heel benieuwd. En uh, we wensen er veel succes. Eerst huwelijksnacht in het Beach House Hotel. Vorige week zag ik dat het artikel dat Beach House Hotel open is: dat is zeg maar dat, dat, dat gebouw op het strand. En dat is open. En Marije van den Berg en Geert van de Boon hebben daar afgelopen maandag de primeur gehad ons eerst in de nacht, in de, de bruidsuite een nacht door te brengen. En ze hadden zoiets van. Ze waren zelf verrast, want hun ouders hadden dat geregeld. Ze hadden een artikel gelezen vorige week in de krant en dachten van, hé, hey, dat is misschien wel ook om eens dat cadeau te doen. En uiteindelijk dus hadden ze het feest al zeg maar, op het strand zelf. Een of andere beach, uh, uh, of noem je het strand, hadden ze het. En uiteindelijk werden ze met een taxi naar dit hotel gebracht... waar ze een heerlijke nachtje hebben doorgebracht. En dat hele beach... Huishotel is helemaal volgeboekt. Dat gaat hartstikke Echt goed. Oh. Ja, dus dat is goed om te horen dat het, ja, het gebouw... Dat... weer een goede bestemming heeft gekregen. Want het heeft wel een tijdje even een beetje gerommeld, daar. Ja, en het lijkt me ook erg leuk dat het restaurant weer zo open gaat. Want dan wil ik daar met genoeg een keer... Uh, wat gaan drinken op dat terras daar. Want uh, je, hebt, uh, je zit zo hoog. Je hebt gewoon een mooi uitzicht over zee. Ja, dat zit er dus dat vind op. ik wel erg ja, leuk. leuk. Uh, vandaag zijn ze bezig met uh, palingroken. Dat begint vanaf 12 uur. Om half 12 gaat, gaat het vuurtje aan. En rond uh, kwart voor... Part voor drie uh, stoppen ze ermee. En daarna worden de makrelen die, be nou. die bestemd zijn voor de jurering ingenomen en beoordeeld. Tot die tijd kan iedereen van alles vragen aan de rokers. Nou ja, alles. Het geheim zullen zij niet prijsgeven. Men kan ook proeven. En uh, de, de rest van de makrelen die overblijven die worden verkocht voor een standvoorts goed, goed doel. Dus uh, wel, ja, lekker. Maar het is makreel. Wordt niet, er gerookt. Niet in de rook gaan staan? Nee, makreel wordt er gerookt. <laughs> ja. Daar zijn wedstrijden van. En wordt ook paling gerookt? En makreel Ik zie, is ja, de hier wedstrijd. alleen maar makreel staan? Ja, makreel, maar ook tegelijkertijd wordt er bij Café Bluis. Oh, aan ja. de Burenweg weer een jaarlijkse palingrokerij gehouden. En vanaf uh, ongeveer 12 uur is daar, beginnen ze daarmee dus. Maar goed, het andere begint dus al eerder. En dat mm. is op het Raadhuisplein volgens mij. Daar gaan ze dus makreel oh, roken. Nou, dat wordt dus. een visk middagje. Hopen jouw kampioenschappen! En uh, zorgen dat Zandvoort er weer bij is. Dat was, geloof ik dat andere plaatsen vorig jaar een beetje gewonnen hadden. Goed, het is uh, tijd voor de Jolandekeuze. Ja, de Yolanda keuze. En, uh, vandaag is hij jarig. Ik heb het ja. over uh, Mark Knopfler. En hij is, uh, ik zit te kijken op het lijst... 67 geworden. Oh, ik dacht 68. Heb je verkeerd gerekend? Oh. Nou, nou, dat maakt het ook niet uit. Anders is het begint nu aan dat jaar Hij loopt al tegen, het, uh, tegen de 70. Ik heb hem vast aangezet. Het is een vrij lang nummer. Ja. Ga uh, er lekker uh, voor zitten. Er is een boek momenteel dat heet Gratis Geld voor Iedereen. Ik moet het nog lezen. Dat ga ik straks met de vakantie doen. Oké. Okay. En dit is daar de Engelse versie van: Money for Nothing. Nou, goed idee. Dire Straits. Kom maar met dat gitaartje. The way you do it You play the guitar on it That's his own yeah. Ja, muziek is natuurlijk kut, maar het gaat gewoon om de tekst, hè? Daar gaat het om. Oh, zo'n diepe tekst zit er eens in deze plaats. Money for nothing. Ja, koelkast, uh, kleurentelevisie... Uh, Macht Hij beschrijft het allemaal in deze Duitse uh, Money for nothing. Ja, precies. Daar gaat het over. Money! Precies. It's all about the money. It's all about the money. Dat ging uh, deze plaat over van de Duitse Raid. Ook die -keuze deze week over geld gesproken. Ja, En hij is ook eerlijk. Hij is pas 68. Ja, oké. Dat kan. Ja, precies. Nou, als we toch over, uh, over geld uh, praten. Dennis. Dennis Verbaa. Verbaasd, moet hij. Ja, verbaasd is Het Was een eh, amateur eh, voetballer. En die kreeg eh, last van eh, hartritme, stoornissen. En uiteindelijk uh, uh, stopt hij daarmee. Hij uh, uh, uh, uh, uh, zegt de voetbalwereld van uh, Hij ging uiteindelijk uh, reizen. Uh, uh, uh In India volgens mij. Is <cauaggio> en uiteindelijk gaat hij binnenkort gaat hij dus trouwen met een beeldschone prinses. Oh! En uh, de vader van deze beeldschone prinses Ibrahim uh, Ismail. Ibi Sultan Mammoet. Nou goed, bijna niet uit te spreken. De Sultan, hij is een uh, geliefde iemand. Uh, al Maleisië trouwens, hij komt uit Maleisië. Hij is Sultan in Maleisië. Hij heeft dus een dochter van 32 jaar oud die nog niet getrouwd is. En uh, nou goed, die is verliefd geworden op deze voetballer. Deze voetballer is ook fotomodel, dus het is niet een, uh, een doorsnee-voetballer. Maar gewoon echt best een mooie vo voetballer. En die zijn dus op elkaar verliefd, We gaan dus samen trouwen. En deze vader heeft zo ongelooflijk veel geld. Dat alles wordt betaald. Ze hebben plus minus 400 bolides rondreizen. Ze hebben een Ferrari, een Bugatti, een Lamborghini. Hij heeft een eigen Boeing. Hij heeft een speciaal uh, op maat gemaakte truck met alles erop en eraan. Nou, goed, deze man komt in een gespreid bedje gewoon. Dat je denkt: van, kan je nog met de prinses trouwen? En kan je dan helemaal alle, ja, al het geld hebben? Dan? Nou, dat heeft deze dus, Dennis verbaasd, 28. Ja, dan het krijg het je hetzelfde als uh, Prins Bernard? Nee, de, uh, Prins Klaus, die werd ook niet gelukkig van. Nee, nee ja, dus maar uh, goed, als ik naar deze dame kijk, is het niet, uh, geen verkeerde keuze. Nee, oké. Okay. Het is geen jultje. Het is knapper. knapper het is geen dan uh, Bea. Oh. Nee, dan Jieltje. Nee, uh, ja, Klaus. Klaus. Die was, uh, nee, maar die goed, was ging echt depressed. hè? Klaus. Nee, ja, Klaus. Ja, maar goed, het ging, het ging meer over Bernard natuurlijk. Bernard die ging met Juliana. Dat is eigenlijk een beetje tweede keuze. Zo naar, ik ga gaat met Juliana. Maar goed, daar zijn we nu op blij. Hij heeft mee. Er wel van genoten. Ja, ja goed, hij heeft er heel veel uh, uh, uh, uh, uh, pretjes naast gehad gewoon. Ja, hij heeft dus goed er, gelijk. Heeft niet, uh, maar goed, deze, deze Dennis uh, sterk man. Ja. Ja. ja, leuk. Van uh, gewoon ja. een amateur voetballertje naar een uh, prins. Ja, wauw. Uh, in de uh, Amerikaanse stad Massachusetts... heeft de politie twee tieners opgepakt... vanwege een beetje vreemde actie met een baby. Want uh, ze hadden een filmpje gemaakt... en uh, ze waren dus op, op een, een baby aan het passen. Een meisje van zeven maanden oud. En in het filmpje was gewoon te zien... dat de baby huilend in het midden van de koelkast werd gelegd. Vervolgens werd de, de deur dichtgedaan... en moesten de twee echt heel erg lachen. Maar even later werd het kind er weer uitgehaald. En het is onduidelijk hoe lang de baby in de koelkast heeft gelegen. Het kindje is niet gewond geraakt. Hooguit een beetje koud gekregen. Ja. Maar ze worden mogelijk vervolgd voor kindermishandeling. Hè, die, die kinderen. En de moeder die op dat moment van het incident onder de douche stond. Was heel erg geschrokken toen ze hoorde van de actie. Ze gaat echt er echt niet uit van kwade opzet, eerder van domheid. En een van de twee tieners is een nicht van haar. En ja, ze zegt ook gewoon, ja kinderen doen domme dingen. Ik ga ervan uit dat ze mijn dochter geen pijn wilde doen. En ze laat haar baby voorlopig niet meer alleen bij haar nicht. Oh, ja, ja. Ik, ik doe gekke dingen. Maar zodra het gefilmd wordt... en je gaat dat soort dingen toch ook niet delen op internet dan? Nee, beter van niet, hè? Nee, dat kan je beter gewoon even niet doen. Nou goed, uh, gekke geit. Uh, nou goed, voor mij is het, wel, is het wel weer goed met de baby natuurlijk. Ja, ga je nog allemaal goed. Ze hebben een nieuwe cd uit. En hier hoor je Arcade Fire. I'm in the black again. make it back again. Let's pretend Klikken, zingen, dan klinkt toch iets zachter. Uh, Arcade Fire Suburbs was een grote hit natuurlijk. En dit is de nieuwe single. Uh, Reflecto is trouwens ook wel een aardig plaat. Dit uh, was Everything Now. Arcade Fire. Ja. Ooit ontstaan in... Uh, ja, zijn ze ook in 2003. Kijk altijd even in de biobakken om te kijken wat er allemaal speelt. Uh, het, is ooit een, het is ontstaan rond een echt paar. Ja. Win Butler en Regina uh, Cassange. Ja. Cassange. Wat is een mooie naam. Zeg, dames en heren. Uh, ja. Beste luisteraars, we hebben nog wat berichten. Ik zie dat jij nog even in de geschiedenis zat. Ja, nee, ik zie ook dat vandaag... Uh, heeft Jeroen Akkermans weer een uh, stuk gepubliceerd... Over, uh, over Stan Storymans. Want Stan Storiemans was zijn cameraman. En negen jaar geleden is het dus gebeurd... dat, uh, uh, dat hij, Stan is gedood tijdens de vijfdaagse oorlog in negen jaar geleden? Georgië. Ja, dat is een bloedige oorlogsmisdaad. De daders zijn nog steeds iets vervolgd. Laat staan veroordeeld. En uh, hij uit zijn... Uh, Stress daarover en zijn onvrede daarover... in een uh, artikel weer. En ieder jaar heeft hij dat weer. Uh, als het 12 augustus is. Want uh, ieder jaar weet hij weer van ja, toen is dat gebeurd en uh, hij is er gewoon doodziek van. En ja. Uh, ja het is ook zo, je had nog een andere maat daar. En die, die, was, die stond ook vlakbij bij Stan. Dat was een Israëlische oorlogscorrespondent. Er staat ook, je, je gestes Kelly. Ja? Maar dus, die hebben ook nog steeds contact. En, uh, ze, ze, hij was zelf ook gewond geraakt trouwens hoor. Jeroen, uh, Jeroen Akkerman. Ja, weet je, mis, ik, heb, ik heb nog belde terug zitten kijken. Van het feit, welke ja. weg hij dan over moet steken. Ja. ja sorry, maar zo het van. Het is een hele brede weg hè. Echt een hele brede weg. Ja. Ik doe bij denken aan een haastje schieten in de schietent, weet je. Want je denkt van, ja, als je een hele brede weg hebt, dan kan je gewoon... Oh, de gaat rijdt, die loop ik even mee. En dan, dus, ik bedoel, toen ik, ja. toen ik die weg zag, dacht ik van... Dit is hier wel een beetje knulligheid, joh. Maar goed, respect voor Stan Storyman, want hij heeft heel veel mooie dingen onder, onder de aandacht gebracht. Hè. En hij was zelf ja. nogal gegrepen door het, het kinderleed in bepaalde landen, die echt daar in een ontzettende armoede leven En dat wist hij dan heel mooi in beeld te brengen... door het aan de mensheid te melden van... kijk, dit kan echt niet. We moeten iets doen. Dus ja. Stan Storiemans liet ook nog hoeveel kinderen achter? Twee of drie geloof ik, hè? Liet die achter. Ja, hij achter. Ja, een aantal kinderen niet, achter. ja ah, het is afschuwelijk. Je, je, je weet natuurlijk wel dat het uh, een risico is natuurlijk... als jij oorlogsverslaggever uh, bent. Ja. Maar uh, ja, het procentueel gebeurt natuurlijk minder vaak weer. En het is een risico dat je neemt dat je het ook... Uh, Kikt op de adrenaline die it door je lijst gaat en zo. Ja, ik geloof ook wel dat het wel een beetje is. Ze proberen het altijd te ontkennen. Nee, nee, ik doe het uh, omdat ik een verhaal wil vertellen. Maar die ja, is ook wel weer. Living adrenaline. on the edge. Hè? Ja, dat geloof ik ook wel weer een beetje. Maar goed, is het is ja. goed dat dus er mensen blijven. Want ja, sommige mensen blijven tot het laatst naartoe. Dat zie je in Syrië ook. Dat je denkt, wat doe je hier nog in een stad vol puin? Maar ja, er zijn altijd wel weer verhalen die verteld moeten worden. Ja. Want anders krijg je dus verhalen van mensen die er zelf wonen. En dat is niet altijd helemaal het goede beeld wat we willen, hè? Dat is een beetje gekleurd. En dan krijg je echt de laatste verhalen van ja. Dat heeft die man hier om de hoek verteld. Nou, Je had wel meer van die verhalen vroeger. Daar geloof ik allemaal niks van. Dus ze willen onafhankelijke mensen daar te plaats hebben. Dat is echt journalistiek. En daar ontschort het soms wel een beetje aan. Goed, euh, nog enkele plaatjes voor 10 uur. Oh ja, een van de grappigste plaatjes die ik afgelopen jaar tegenkwam. Is dit Real Estate. Gaat goed met de huizenverkoop. En ook wel met dit beetje. Darling heet hij. Zo heet de band. Niet heel erg goed gekozen. Ons band namelijk. Want ja, als je dat gaat googelen... krijg je het ook alleen maar alle huizen te kopen in, in, in heel Nederland. En volgens mij is dat niet heel handig. Ik wil de band zien en horen. Dit was uh, Darling. Yes. Darling. Wat is er allemaal nog zo? Vertellen aan het einde van dit radioprogramma. Ja, ik heb diverse Amerikaanse artikelen. Maar deze vind ik ook leuk. Afgelopen woensdag werd er een foto uit een filiaal van Walmart uh, veel gedeeld. En daarom was een grote glazen zuil met uh, geweren uh, te oh. zien. Een Shotguns. kast. Waarboven de tekst staat, begin het schooljaar als een held. Oh. <laughs> en tegenover CNN zei een woordvoerder van Walmart... Ja, nee, dit kan eigenlijk niet. We zijn er niet blij mee. We zijn het onderzoeken welke vestiging van ons hier verantwoordelijk voor is... zodat we de tekst kunnen verwijderen van de wapenkast. En via oh. social media reageerde Walmart ook op de foto's. En de supermarktketen noemden in reacties het beeld verschrikkelijk en afschuwelijk. Begin je schooljaar goed. Ja, als dan, een en, held. En dan, als een held nog wel. Ja. En dan nog wel een foto erbij doen van een, van een ja, vitrine met nou, flinke geweren. Hè? En die gewoon een, een pistool, maar gewoon een shotguns. Die je kan doorgeladen gewoon. Echt een flink kan raakschieten. Ja, en ze hadden dus ook in september ook al een vestiging in Panama City. Beach, die had uh, allemaal dozen... Cola op elkaar gestapeld en die moest het World Trade Center voorstellen. ter nagedachtenis van de aanslag op de Twin Towers. op 11 september 2001. Ja? En in 2014 bood Walmart ook zijn excuses aan. voor het verkopen van een fat, fat girl costume. voor Halloween. Want dat kon allemaal niet. Het nee. dus, is uh, nog wel even een tandje erger, zou je dan bijna ja, denken. Ja, zeker. Goed afgelopen week we Pound Net, natuurlijk, die, uh, een hoop uh, te doen over Pound.net, die een artikel hadden geplaatst. over een uh, Syrische vluchteling die natuurlijk verdronken is in Venlo. Omdat hij niet kon zwemmen. En hij was nog een paar keer gewaarschuwd door de badmeester. Ga nou niet in het bad. Je hebt geen zwemdiploma. Ga naar in dat bad. En uiteindelijk is hij dus wel verdronken in dat zwembad. En Paul Nieuws was daar nogal uh, ja, een beetje nare over. Die zegt wel van uh, ja, die Syrische vluchteling heeft het, uh, de, de dag voor heel veel mensen daar verknald. En uh, dat soort uh, lui lijken wel niet na te denken. Toen dus ja. dacht ik van, wow, dit zijn wel heftige uh, uitspraken. Ja, dat, uh, hokjesgeest, hè? Ja, hokjesgeest. En uh, nou ja, Pound Nieuws is natuurlijk altijd een beetje flink rechts. Flink radicaal gewoon. En nu was je dus gisteren bij Eva Jinnik, volgens mij iemand. Een uh, spong, volgens mij. Ja? En die wil dan wel een rechtszaak beginnen. Die vindt het dan discriminerend. En dit moet dan aangepakt worden. En dat denk ik, de vrijheid van meningsuiting begint toch langzaam ingeperkt worden. Als dit zou worden aangepakt, wat natuurlijk, dit is een schandalige tekst. Dat kan eigenlijk gewoon niet lijkt mij. Nee. Hier kan je nee. geen rechtszaak van maken volgens mij. Maar goed, hij, uh, had, zo is, hij begon niet uit zichzelf met een rechtszaak. Maar als iemand zei van nou, ik vind het een goed idee. Ik ga je inhuren. Dan was die tontie wel vooraan. Dan denk je van, oh, wees, ja, wees dan A3, een Ja, 400 euro per uur hè. Ja, wees dan wel. een vent en begin dan zelf. Maar ja. wacht niet op een sponsor. hè? Als nee. je nou zo nodig in het uh, voetlicht treden echt benoemen dan dat het schandalig is dat Poundnieuws dat doet. En het sowieso het is maf, het zit in het bestellen. Wij betalen het, hè? Ja. Poundnieuws. Wij betalen gewoon dat hun activiteit op het net lekker, gewoon even lekker schoppen tegen allerlei dingen. Ongecontroleerd. Ja, ben je nou. klaar nu? Ik ben nu ben je... klaar. Ja. Hoezo, ja, ik, ik, we moeten gaan hamsteren nu het is bijna weekend, maar de 21 augustus dan vindt er een totale zonsverduistering oh, plaats je. in de Verenigde Staten ja. en er is dus een van de sheriff die heeft dus ook echt gezegd van jongens ga hamsteren dit is waarschijnlijk het einde van het leven op aarde wat? Dus als ze dat nu kennen zegt ja. hij en hij roept de bevolking echt op om zoveel mogelijk voedsel in te slaan en de tijd die ze nog hebben te koesteren en hij zegt ook nog zwangere vrouwen moeten tijdens de zonsverduistering roken en liqueur drinken om zichzelf te beschermen tegen radioactieve golven. En er is vanaf nu alle reden om te panikeren. Oh, ik ga naar huis. ga nu naar huis. is een atoombom en zo? Nee. Uh, eclipse, nee, uh, hè? Oké. Okay. Zonsverduistering. Er, er is geen bom of zo. Nee. Nee, deze opnames ken ik. Dat is de atoombom namelijk. Ja. Total eclipse. Gaat, het, uh, gaat helemaal los. Nou, een leuk afsluit van het radioprogramma dit. Ja. ja. Nou, ik ben er volgende week ook niet, hoor. Nee, ik, ben, snap, ik ga weg. Ik ga uh... ja. weg. Ja. ja. Ik zou zeggen... Uh, Hou moed. Houd moed, houd vol. En we spreken elkaar. En Mark Marktbeterschap. Mark en volgende week aanwezig zijn. Aanwezig zijn, want anders zit ik hier in eentje. Dat is niet zo gezellig. Nee, Nee, dat vind ik ook. Dit was Toepakleefd. Bedankt voor uw aandacht. Fijn weekend. Hoi.